het is zeven uur wij beginnen onze les zeventien ik hoop dat dit een zeer belangrijke, zeer bijzondere les zal worden qua inhoud wat ik, wat ik van plan ben om naar buiten te brengen ik hoop dat dit mij lukt maar weinig vragen je stelt weinig vragen via internet stel meer vragen die wat bij jou leeft zelfs uit jouw persoonlijke vragen maar dan omkleed ze die op een of andere manier dat jij niet gewoon persoonlijke vragen stelt maar dat jij dat vanuit de leer dat probeert te begrijpen en al dat ben ik wel geneigd om de antwoord te geven ik heb al een paar ervaringen nu, waarbij een mens stelt mij een persoonlijke vraag, als het ware, van hem of van, van zijn kennis iets, maar hij wil begrijpen dat niet door zijn gevoel, uh, psychologisch of dat, maar hij wil dat begrijpen vanuit het, de positie van het oneindige. Van het, hoe moet je dat? Doen. Dus, en dat geeft mij dan uh, stof om dan daarover te hebben hier, oké? Okay? Dat is dus pss, vragen, zeer belangrijke vragen te stellen. Maar goed, ik zag het vorige keer, nou op de les begonnen al vragen te komen, omdat dit al iets betreft, al uh, kabaleleer. Gisteren gaf ik een lezing bij, in Amstelveen aan een loge, dat heet Eindracht. ...van vrijmetselaars... ...dat waren zo'n twintig man... Er was een erg goede... ...sfeer daar... En ...erg mooi was het... Dat was, ...de bedoeling was dat... ...om vanaf acht, half acht tot half tien... ...zo'n lezing te houden... ...maar ze lieten me niet... ...weg... ...dat was misschien tot hele vuur hebben we daar... ...en dat en dat... ...was erg, erg... Erg goed, erg interessant en ik voelde wel dat ze erg dicht zijn bij. ze proberen natuurlijk met hun hoofd het geestelijke te pakken en, en toch wel uh, veel raakpunten. Het was toch wel interessant om dat te zien hoe dat, hoe dat werkt. Um, we hebben nu in, in, in een menu, in menu van onze website, daar hebben we ook een, een, een link lezingen, waar u kunt ook zien welke lezingen ik geef en welke lezingen komen. Zo op 6 maart, met Gods hulp, geef ik een lezing in Sint-Nicolaas aan onze. Belgische afdeling. Voor het eerst ooit dus het is onze Belgische afdeling komt bij elkaar. Zoveel 20-20 mensen komen bij elkaar, waarvan een paar leerlingen zijn en de rest alleen geïnteresseerden. Dus van de Nederlandse talige school voor, voor, voor kaballen. Uh. Hmm ik had er een paar, misschien een dag of tien, heb ik een e-mailtje gestuurd naar Raf Leitman van Israël, mijn leraar, van wie ik begon alles. En uh, heb ik hem, want ik heb hem lang hem niet verteld hoe dat zit in Nederland, hoe we weten wat we doen. Gewoon als uh, gewoon kennis maar geven. En ik ben hem gezegd dat we hebben nu enkele tientallen cursisten, en we hebben nu 400 vaste lezers. Die gebruik maken van onze site. Die weten nog niet van geven natuurlijk. Want ze alleen maar nemen. Ook vragen stellen, et cetera. Maar het komt nog niet bij hen op dat ze moeten iets moeten geven. Maar geef je het. Zo groeide de mens. En, uh, maar goed... Wat deed Raf Leitman, hij heeft dat aan zijn mensen gegeven, aan zijn internetmensen. En ze hebben daar over de hele wereld, mijn bericht over de hele wereld Kabbalah als uh, organisatie, hebben ze daar verspreid en allemaal, hebben ze aan iedereen verzonden. Dat nou, vind ik wel toch wel leuk dat het, uh, waar ik een beetje uh, vertelde, ja, dan kijk nou, uh, daar is een lezing, daar is een lezing. En uh, een beetje... En nou, dat was dus goed. Um, zeer belangrijk waar ik om, methodisch, methodologisch uh, iets wat ik, waar ik mee zat, om. Ik wilde een materiaal, leermateriaal ontwikkelen die. Uh, ...op allerlei niveaus toegankelijk zou zijn. Eén één materiaal, één leerstof waarbij wij allemaal komen hier... ...en sommigen die dan gaan vooruit sneller en die minder doet er niet toe... ...maar dat iedereen zal zijn brood van de hemel als het ware ontvangen. En net zoals manna. Manna was in, het, in de woestijn. En de manna had absoluut geen wat hij in het Joodse volk heeft ontvangen... En mannen had absoluut geen smaak. Maar iedereen vond smaak wat hij lekker vond. Zo moet het ook bij ons. En ik probeerde het idee dat liet mij niet, niet los En ik kwam tot iets. Natuurlijk komt alles van boven. Vooral als wij goede, goede zoeken naar het goede. Komt altijd van boven. Ook als wij slechte zoeken. Dan ook worden we ook geholpen wij, van boven. Om slecht te doen. ...op dat wij door klappen van de zweep ...naar het goede zullen overgaan. Ja, zo so is het. Dus... Uh, ...die 120 pagina's van TES... ...van Talmud Esseras Firo... ...die ik heb al verteld... ...die kunt u gewoon lekker leren, uitwerken. Maar voor het tweede, tweede gedeelte van de les... ...zullen wij iets anders doen. Wij zullen doen inleiding tot de wetenschap Kabbalah. Dat is, dat is, heb ik al, het hele materiaal heb ik al. Ik bewerk ik het nu erg snel. Binnen tien dagen denk ik hebben we alles. Dat is ongeveer 225, 250 pagina's. Maar dan hebben we de hele Kabbalah in één boek. Oké. Okay. En dat is, de, deze inleiding tot de wetenschap Kabbalah heet... Dat is één van de drie inleidingen, eigenlijk de belangrijkste inleiding bij Zohar. Bij Zohar, dus je goede heeft het geschreven als het minimum wat iemand nodig heeft om Zohar te leren. Want het is niet serieus als ik steeds zeg, want Zohar dat is, maar dat komt later, later, later. Of dan zeg ik dan... ...Ari, dat komt later, later, later. Met later kunnen we zeggen... ...over slechte dingen... ...over wat we moeten corrigeren. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, sigaretten... ...dan ga ik niet roken, maar ik leg het... overal op welke... ...tafel. En dan zeg ik, kijk ik naar die... ...sigaretten, dan zeg ik, later, later... ...en zo ontwen ik. Maar met de goede moet je dat... ...zeggen... Nu, ja? want alleen in nieuw bestaat het goede. Dus ja? ik ben, nou, dit is wat we gaan doen: we gaan dat proberen te doen. Pticha, p'ticha we noemen dat Pticha-inleiding tot de wetenschap Kabbalah, die komt nog deze week, krijgt u de eerste portie. En binnen een dag of tien, denk ik dat het helemaal klaar is. En dan hebben we twee. Uh, ...leer, zeg het, handboek, handleidingen, zowel voor het geestelijke werk als voor de Kabbala klaar. Ja. En dan, dat is misschien een dag of tien later, ik, zal ik gaan werken aan een absoluut nieuwe approach, absoluut nieuwe aanpak, nieuwe benadering van iets wat nog niet bestaat. Natuurlijk nou, bestaat alles. Uh, wat we, maar ik bedoel, wat ik wil maken is het volgende. Uh, ik zal het even optekenen. Dat is straks komt. Het <lacht> <lacht> is, is goed, alleen, alleen aardige vragen stellen. <lacht> ja. ja, alleen dat, waar ik antwoord kan geven. Precies. Kijk, okay, wat ik ga doen is het volgende. Wat, we, wat de idee is. Het idee is, alles, alles heeft, we hebben gezegd, alles heeft niveaus. Ja? Van lage niveau naar het hoge niveau. En van boven is ook van hoge naar lage. Dan wil ik direct introduceren de hoogste niveau. Net zoals Eindsof, we beginnen toch met Eindsof. Moeten we ook beginnen met het leermateriaal wat Eindsof zo veel mogelijk benadert. Dat is Zohar. Okay. Als we beginnen ergens met, laten we zeggen met, ik heb altijd gezegd, uh, in tegenstelling tot mijn leraar, Wrightman, heb ik altijd gezegd, dat Talbot Rasfirot, is geen leerboek. Het is een naslagwerk. Het is een commentaar op Ari. En Ari is weer commentaar op Zohar. En Zohar is Zohar. He? Natuurlijk. hij is een goddelijke mens. En uh, je ook. Enorm veel. Maar toch willen we dat alles is verweven met elkaar. Dus wat ik, wil, wat ik ga doen. Met, met Gods hulp. Natuurlijk. Natuurlijk. Uh, het zal zo bestaan. Eerst komt. De tekst. Van zo. Zeg maar. Laat, wat Ik ga nu optekenen wat is, hoe zit dan een pagina van. pagina, hoe moet ik het zeggen? Een eenheid. Eenheid van ons leerboek wat, dit, wat later komt, langzaamaan. Wat is niet later? Ik bedoel, naarmate we die pticha meer kunnen begrijpen, zullen we ook eh, regelmatig zorgen hoe zal dat zoger bestaan? Waaruit zal die zoger bestaan? Ten eerste geef ik dan zoger, net zoals zoger is. Dus 100% zoger, maar plus met klinkers. Want zonder klinkers is moeilijk te, le moeilijk te lezen. Met klinkers. Moeten we moet wel weten hoe dat gaat gelezen wordt. Dat is één ding. Dat is dan puur pure, pure in Hebreeuwse letters. Nou, dat is één. Dan, dan dat is, laten we het zo doen. Zo Dat is allemaal zo Dat is goed. Dat is dan twee. Dat is één. Wat zeg één. Eén. Dat is dan twee. Dan wordt gegeven de transliteratie. Transliteratie dat is dan transcriptie, ja? Transliteratie, transliteratie, ik weet niet hoe dat maar. Transcriptie. Dus in Nederlandse letters wordt transcriptie gedaan. De eerste vier pagina's heb ik al naar Dana gestuurd. Want Dana weet dat het haar moedertaal is. En voor mij is het kabala is moedertaal. <laughs> Maar Hebreeuws dus haar moeder is alles makkelijker dan Held, dan kan ik direct al werken. Dat is dat doet dan. Maar als wij we weten de klinkers, dan kunnen we dat allemaal in Nederlandse letters weergeven. Waarom is dat zo? Ten eerste is het beginnen we net zoals met een sof en gaan we naar beneden. Het is zelfs als je geen woord. Van zoger begreept. zo staat het. Zo hebben onze ...helegen dat geleerd. Zelfs als je geen woord euh, zoger begrijpt als je dat leest, een paar zinnetjes per dag, dan komt enorme kracht eruit. Hoe dat komt, komt later. Gewoon neem van mij dat aan. Het zijn geen hokuspokus. Het is niet wat zij zeggen daar dat jij moet het scannen. Met je ogen, je kan je scannen hoe al je leven, het leven net zo, de, ja, nog erger dan je was toen je het begon. Maar hier is, dan lees lezen, dit echt transcriptie, lees je in het Nederlandse letters, precies zo, rabbi, hiskia, amar, puf, puf, je leest het gewoon door en je krijgt licht. Oké? Okay? Zonder contributie van een paar duizend euro te betalen. Dat is transcript. ja? Transcriptie in Nederlands, oké? Okay? In Nederlands. Dat is hoe jij gaat werken. Dus je eerst alles probeert om paar, al is het maar één woord, proberen in het Hebreeuws, In het Aramees. Doet u niet door Hebrews letters. Te, te lezen? Al is het maar één letter. Dat is natuurlijk het hoogste wat het hoogste is. Hey, het heeft niets met Hebraeus te maken. Het is Kabbalah. Het is een, het is een code taal kijk, in Israël spreken ze daar over koetjes en kalfjes, ook in de breus, wat 70% van van hele taal is. Is het dan heilig? We spreken over, over, over niets. Is het heilige? Spreken ze heilige taal? We spreken gewoon het taal van van de gewoon en alle andere volkeren. Wij spreken over de hele... Als je geen intentie heeft, dan betaal taal jou helpt niet. Als je kijkt naar die zogern, je weet gaar zit... ...de kracht wat mij... ...iets brengt wat... ...boven al mijn verstand uitkomt... ...dan zal het jij ook. Dus eerst... ...probeer je één lettertje... ...zeggen, of lettertje voor lettertje... ...of in, uh, een... ...een zinnetje... ...wat je ook... ...als je dat niet kan, doe dat eerst dat. Maar... ...Karin geeft ook... <coughs> de ...Karin, als iemand... het iemand dat niet weet... De heer zit Karin Dalderop en zij geeft nu en dan een lesje Hebreeuws. Ook het Hebreeuws staat op onze website. Hey, op onze website dan kan, je dan, ja, dan kan je dat een beetje leren. Niet het Hebreeuws, maar het Hebreeuws interesseert ons niet. Iemand wel misschien, mij niet. Maar uh, interesseert ons het gereedschap, de, de hele getal. De code van Kabbalah. De code naar de redding van de mens. En, dan, en dan daarna lees je dan de tweede dat lees je transcriptie. Als je het zo goed langzamerhand wordt in machtig om de tekst in het Hebraeus te lezen, in, het, in, de, in, de, in die vierkante letters te lezen, weet je het zeggen, dan hoef je dat niet te doen. Je? Dan is het. Maar dat is in de tweede fase. Allemaal al motar. de motaar. Op die manier gaat ook het licht. En de derde. Geef ik dan. Commentaar. Sulam heet het. Sulam. Dat is dan het commentaar. De, de enige commentaar. Van jehoede hoede Van Zor. Dat is in het Hebreeuws dat zal ik dan vertalen en dat krijgt u dan, zolang dat is commentaar van die grote van die grote jehoede goddelijke jehoede aslak dat krijgt u ook, ga ik dat ook vertalen allemaal dat vindt je niet in zoger van die amerikaans-engelse coalitie kabbala coalitie Oké? <laughs> daar heb je het terwijl als je dat opent in de zoger daar staat het wel met de commentary of de jehoede afslag ik heb het geopend ik zeg waar is het en uh, <laughs> een van mijn klanten een van mijn klanten heeft daar heb ik verteld, van mijn mensen die heeft mij, iemand heeft, toevallig heb ik iemand de waarheid gezegd het bestaat niet en die mens heeft gezegd hoe kan dat, ik heb het toch gekocht en daar staat het zwart op wit dat er hier moet commentaar, staat commentaar van Jehoede Aarschek ik zeg, nee maar die is er niet nee maar dat kan niet, ik heb betaald ik zeg, hè nou die, die uitgaf van die van de club waar, uh, waar we zoveel <laughs> so van horen. Van die. Yeah. <laughs> ja, ik zeg het, Dus daar is geen commentaar. Dat hebben ze vergeten. Dat no? is <laughs> het uh, belangrijkste. Dat hebben ze vergeten. Dus, die, dus die, die, ja, die mevrouw die dan kwam bij mij en die zegt, mag ik dan van je, van je huis bellen dat u kunt met hen misschien praten. Nou, die zijn zo getraind daar in Engeland. Als killers, echte killers. Je kan ze nooit iets zeggen, hoe kan je met hen praten? Want zij, zo, so, pushen, push dat is net als een push machine. En dan, je kan het absoluut niet want Ze zij zijn goed getraind in het business. Het is echt, het is geweldig business. Ik wil graag, als paar van jullie hier zijn, dat willen we binnen een weken, maanden, zullen we hier een prachtig centrum opbouwen. Als ik met een paar mensen van dat soort... Dus... Ze belde hoop en uh, ze gaf mij een specialist, iemand die yes. zogerspecialist is. Ja, en die zogerspecialist zegt me dan, um, ja, maar we hebben een solang. Ik zeg, een half uurtje moest ik daarover hebben om te bewijzen dat dit niet zo in het geval is. En uiteindelijk, na een half uurtje praten, dan heeft hij me gezegd, ik zal het nog een keer nog hoger spreken, tot nog iemand hoger. En dan zal ik u antwoord geven over een week. Dus over een week kwam ze die vrouw nog een keer bij mij. En Perusha, Perus Perusha waarin. Peru waarin? Nee, daar is not. Dus uh, En dan, en dan nog hadden ze zich verweerd. En dan zegt hij nog een iemand die hogere, absoluut hogere rabbi daar zegt tegen mij in het Engels, wilt u zeggen dat wij liegen? Ik zeg, God behoede. Nee. Wat ik zeg. Alleen je zegt niet de waarheid. <laughs> <laughs> de verklaring verklaren. Zo goed. Ze zijn nee. bezig met kabouren. Nee, nee, ik wil niet. Oh, nee, nou. dat is niet aan mij gegeven om te verklaren. Is ik zeg, nee, nee, dat is niet. En niet aan niemand. Nou, doe maar dat niet. Dus deze mevrouw heeft uit, al de hele set van 23 boeken naar hen. Teruggestuurd en ze hebben haar geld betaald. Terugbetaald. Okay. Ik wil niet zeggen dat jij dat moet straks doen, want dan zeggen ze dat die, die, die, die, die doet het tegen Maar ik wil alleen zeggen tegen jou: wat wij gaan doen, zal echt origineel zijn. Zal zijn. En wat ik ga doen, bij Zratoshen met Gods hulp, zal geen cent kosten. En aan niemand. Dus dat mag, mag geen cent daarvoor vragen. Dus, dan gaat het absoluut, kan je niets. Snappen. Dus die commentaar Sulaam, dat, dus, dat jij niet daar niet vindt, want geen enkele vertaling klopt. Het is al eens gemaakt door vertalers die niets met Kabbalah te maken hebben. Dat is jammer. Dus Sulaam, hele commentaar, woord in woord, probeer ik dat te vertalen. Daar geeft hij uitleg aan Zogor. Dat is absoluut het hoogste punt. Hoger dat dat, bestaat niet. Dan de volgende. Dan volgende, dus net commentaar van. Dan zal, dan zal ik dan een hele serie van commentaren proberen uitzoeken. Wat ik gewoon naar mijn gevoel zal doen. Wat ik denk dat het beste is. Waarbij zal ik dan dingen van Ari toevoegen. Waarbij zal ik ook dingen doen, toevoegen. Waarbij vanaf de eerste letter dat je zoger leest, dat jij direct begrijpt iets het plaatje krijgt. En niet dat jij komt in de zoger, niemand snapt een woord waar het over gaat en ze gaan door en door en door. Dus commentaar hier zal komen dan, in die, natuurlijk in de eerste instantie, Ari, en ik zal altijd uh, zeg je dat de naam geven van wie is dat commentaar. Absoluut belangrijk. Dat mag nooit iets de andere manier. Dan zal ik dan kijken wie dan ook nog wie nog anders is. Zijn niet zoveel. hè? Huh? Nee. Ramchal nee. Dan zal ik nog. Kijk, like, Ari en. Oké, dat was misschien iets van uh, Leitman. Leitman. Ik bedoel niet alleen van overzorger, weinig overzorger ge ge geschreven, ze bestuderen zorger niet. Wat ik u ga geven, ook in Israël, ze studeren nog niet in de in in Kabbalah-academie, nog niet, het komt wel. Maar dat komt niet dat ik wil dat wij sneller zijn dan zij, niet dat. Maar ik wil dat wij het hele plaatje zullen halen, de hele Kabbalah zullen we daar hebben, dat het, dat wij, het gaat om het licht en niet om wat wij bestuderen. Ik wil dat jullie alles direct al het hoogste licht pakken door het lezen van zorgen, door het lezen van transcriptie, door het lezen van dat, zelfs als je dat niet zal begrijpen, maar dan zal je dan onder, hoe, hoe lager, hoe uitvoeriger. Oké? Okay? Dan zal ik een meneer en... Niet alleen van, een, van alles wat, er, wat, er, wat ik van hem bij hem interessant vind, wat, wat van toepassing is, op dat stukje zoger wat wij, die, dat wij behandelen. Goed? En als ik iets wil zeggen dat ik weet niet waar, het, waar ik het vandaan had, maar een paar uh, zinnetjes zo so wat ik uh, gewoon toevoeg, dan zeg ik het, zeggen dan MP. Ja, dat ik iets toevoeg, dat het niet van mij is. Ik heb geen woord van mij. Maar dan ga ik het, dan weet ik niet waar ik het vandaan heb gehaald. Maar dan zeg ik het, nou dat is van mij dat u weet het, dat MP, dat dit, heb ik het ergens vandaan gehad, of ik probeer het in onze taal een beetje nog het meest, het laagste, wat ik probeer in onze taal nog even dat weer te geven. Dan hebben we in die vier fasen, vier fasen net zoals vier fasen van het licht. Ja. Ja. ja, toch wel. Toch wel is het. Je kan niet ontkomen. Je kan nergens. Geen vrijheid van keuze Oké. Ziet u dat? Iedereen ziet dat? Nou, dat is. <laughs> okay. Ja, dat is MP. <laughs> dat is... Ja. Yeah. Zo yeah. yeah. yeah. yeah. so, is het. Okay. Maar zie van mij. Zie van mij. Moet, je die, moet je nooit, niemand moet mij dan beklagen dat ik het iets heb daaruit gesproken. Ik heb ik alleen van iemand anders. Okay. Da daarbij dus... Ja. Nou, daarmee gaan, komen we dan... Uh, dus één pagina misschien zal dan tien pagina's tekst zijn, ja, samen met het Hebreus doet er niet toe en dan kunnen we steeds uitbouwen, ziet u dat en dan gaan we dan pagina's per pagina's krijg je toegezonden van mij ja, de premier hoe is het, zoger pagina 1 Nee, DAF, pagina DAF 1 En weet u dat één pagina tekst, misschien twintig pagina's en, dan nog en nog een keer. Dus je kan het bewaren, bewaren als uh, een map van zoger, een boek, dit en dit en dit. Oké? Okay? Nou, dan hebben we iets speciaals. Dat heeft mij al zin gegeven om verder te gaan en om het prachtig te op te bouwen waarbij wij niet alleen dromen over zoger, maar dat wij zoger, tussennieuw, ja, daarna, Tussen nu en misschien maand, weet ik niet. Hoop ik dat ik dat al... Of misschien nu moet ik ben ik bezig met psycha. In ieder geval binnen een paar maanden hebben we als zoger unieke zoger van ons in dit, in deze taal, in de Nederlandse taal voor het eerst, geen enkel land heeft dat wat wij, van wat wij van plan zijn te doen. En gek is dat. Voor zo'n klein taalgebied verdienen we dat. Verdient dit land om dat te doen. Okay? En misschien als, we het hebben dat, als ik één pagina heb uitgewerkt. Zal ik het natuurlijk naar mijn collega en Ralf Leitman toezenden. En als hij dat ook prettig vindt. Dan zal hij ook natuurlijk ook. Zal hij dat misschien ook. Het is aan hem om dat te doen. Hier bepaalt de hoge kracht die mij geeft wat ik moet doen. Okay? En niemand anders. Dat is eventjes over die mooie voornemen van ons, voornemens van ons. En nu komen we tot de eigenlijke leerstof van vandaag. De vorige keer hebben wij gesproken over gebed. Wat is gebed? We gaan het niet herhalen, maar we komen tot een extra iets. Er bestaat naast gebed... Bestaat nog een verschijnsel in het geestelijke werk, een gereedschap in het geestelijke werk, wat wij noemen meditatie. Zeer belangrijk. In religieën bestaat geen meditatie. Nog in de Joodse religie, nog in, in de christelijke traditie staat ik was, ik uh, ben, uh, 22 december, had ik een lezing uh, bij Vredeskerk in Amsterdam, een katholieke kerk, en die voor de lezing, die de dominee, die mij heeft uitgenodigd, hij zegt tegen mij, wij kennen geen meditatie in christelijke traditie, ook, ook uw tra, traditie weet, uh, heeft, kent geen meditatie. ...wat heb ik te maken met mijn traditie, ik weet niet, maar goed, maar hij heeft het mij zo gezegd. De traditie ook niet. Ik zeg, mijn traditie, dacht ik in mijn hoofd, mijn traditie wel. Wat hun traditie niet, maar, ik bedoel, traditie van mijn volk niet, maar... Dus, um, meditatie, natuurlijk hebben ze geen meditatie, want voor een religieuze mens, gewoon religieuze, dogmatisch religieuze, heeft hij geen meditatie nodig... Hij heeft handelingen die hij moet verrichten, ja of niet? En, maar hij doet geen geestelijk werk. Meditatie is om innerlijk jezelf op te werken. Om jezelf in overeenstemming te brengen met de, eeuwige, uh, met de eeuwigheid, met de volmaaktheid. Dus voor ons bestaat degelijk meditatie. En dat betreft natuurlijk het eerste gedeelte van de les. Maar het, is ook, het slaat ook op alles meditatie. Wat is dan meditatie en wat is dan gebed en wanneer gebruiken we meditatie en wanneer gebruiken we het gebed? Eerst over gebed, omdat we hebben al vorige keer al een beetje gehad. En vorige, we hebben al gehad over de, wat gebed is. Of wat ongeveer gebed is. Gebed zeggen wij pas dan, of wanneer wij ons instellen op, roep, Waarbij wij van binnen... Uh, een duidelijke overtuiging hebben dat die situatie naar aanleiding waarvan wij een gebed willen geven dit je gebed niet zeggen gebed moet je geven dat wij dat jij van binnen overtuiging hebt dat jij het ...zelf absoluut niet in staat bent om, om iets ermee te doen. Om uit jouw situatie, uit je toestand, eruit te komen met je eigen krachten. Dan zeg je gebed. Okay? Natuurlijk moet je ook elke dag zeggen gebed. Al is het maar één keer per dag, want elke dag is uniek in de schepping. Dan, het kan zo voorkomen dat jij de hele dag, een bepaalde dag, dat jij voelt dat je toch wel krachten heeft. Niet elke dag moet jij, kan het uh, verplichtend uh, een situatie moet ontstaan ontstaat waarbij jij machteloos voelt jezelf. Ja? Sommige, sommige dagen zijn wel, waarbij je toch wel bepaalde krachten hebt, dat ik toch wel niet voel dat ik tot mijn nulpunt kom. ...in de situatie. Dan moet je dat nulpunt... ...opwekken. Niet dat jij moet spelen daarmee... ...maar... ...je moet dan... ...dat betekent dat je op dat moment... ...bepaalde inspanningen moet toch leveren... ...door studie... ...door iets wat je hoger probeert te pakken... ...waarbij als je... telkens wanneer je iets hogers wil pakken... ...dan moet je dat... ...dan moet bij jou ook het gevoel komen... ...opkomen... ...dat jij machteloos bent ten aanzien van de hogere. Dus dat moet in ieder geval één keer per dag... ...op zijn minst moet je dat in jezelf opwekken. als je dan uh, eerlijk bent met jezelf... ...dan vind je altijd een aanleiding om, om voor een gebed. Als je dat niet vindt, nou... iedereen vindt het wel, want anders zou je hier niet komen. Dat is gebed. Dus wanneer ik, wanneer ik weet dat ik met mijn eigen krachten absoluut niet in staat ben om mijzelf te helpen. En dan schreeuw ik als het ware van binnen omhoog naar hogere traptreden. Dat is mijn God. Dat is het ware, dat is niet God zelf, maar dat is dan wat het licht doet in mijn innerlijk. Maar dat is wel een weerspiegeling van de goddelijke kracht. In dus afdruk van het licht. Tot dat plaats, tot die plaats waar het afdruk voor mij is. Daar moet ik mij dan, de hoogste afdruk, daar moet ik me richten. Dat is dan wat gebed betreft. En wat is dan meditatie? Meditatie is elke situatie... Wanneer, ik, wanneer ik wakker ben... ...dus wanneer ik niet slaap... ...wanneer ik wakker ben... ...elke andere situatie... ...leent zich ervoor... ...om... ...daarop... daarover te mediteren. En we zullen straks... ...proberen het vandaag uit te leggen... ...vorige keer, hebben we gesproken ook... ...over Kli... ...over E... ...over, zeg ik or, ...or Yashar... Weerkaatsen uh, van het licht. Ik probeer vandaag aan de hand van wat we hebben vorige keer gewezen, dat we, om te leren wat meditatie is. Want we hebben gezegd, er is iets anders. Er is oor, licht, er is kliem, ontvanger. We zullen st steeds die terminologie gebruiken. En er is massag, antiegoïstische kracht, of wilskracht. Niets meer anders bestaat, dan moet het alles verklaren, verklaar, verklaarbaar worden uit die drie elementen van de schepping. En dat is echt inderdaad zo verklaarbaar is. Dus elke situatie die bij mij of een toestand, welke situatie die ontstaat of een toestand waarin ik mij bevind, moet ik innerlijk mediteren en straks laat ik zien wat het is. Dus Zeg het adjustments, adjustments, adaptaties en uh, aanpassingen? Ja, aanpassingen doen in jouw innerlijk om je weer met het oor, met oneindigheid, mee te verbinden. En dat kan je ook op je werk zijn, waar ook, waar op een vergadering, en toch innerlijk kan je nu en dan je tikkeltjes van je kracht uh, even tot stand brengen waarbij jij het toch wel van elkaar krijgt. Een grote ramchal, ramchal, rabbi jugda, rabbi uh, Moshe Chaim Lutzato, hij was hier in Nederland. En hij maakte elke kwartiertje, niet dat hij keek naar, naar een horloge, maar elke kwartiertje maakte hij... Die meditatie. Meditatie is in het Hebraeus, well, well, nou goed, niet Hebraeus, maar we noemen weer taal heet. heet. zo uh, so, Ja? Niet goed. Ja? Schrijf ik zo? Als ik het niet goed schrijf, dan heb ik iemand die mij dat corrigeert, uh, want ik ben niet zo goed in. De, in a, in, in taal. Dus hier goed. betekent eenheid. Vandaar ook Jehudim. Jehud, Jehudi. Dat is hetzelfde, want H en klank H en klank H is vervangbaar in het Hebreeuws. Waarom? Dat komt van. Uh, jehud betekent Jehud is of hoe dat schreef dat? Je je je in het Nederlands ook zo. Een beetje van deze kant, van deze kant. Het is altijd zo. Hier goed. Hier goed. Oké? Zo. Hier goed. Oké? En meer fout onthoud dat. Probeer dat te doen. En dan. Meer fout is. Hier goed. Hier Dus net zoals het dat is. Dat is zeggen zo. Hier goed. Je. <laughs> <laughs> <Lüber>? Nee, <laughs> <tom>, tam tam, wekt je? Is mijn vrouw weet het. Jeetje, jeetje, jeetje. oké? Jeetje, jeetje. Dat betekent meditatie in Engels fout en niet Nederlands fout. Dus kijk nou in het in in hoe dat in een hele getal staat het. Ermee. Wat is meditatie? Het is een mooi woord. Medi, medi, medit, medicijn, medi. Maar hier is gek nou in. Wat betekent meditatie? Eenheid. Streven naar de eenheid. Hier goed is eenheid. Streven naar de eenheid. Waarmee? Met oor, met licht. Met datgene wat op dat moment. Jou volgende traptreden is. Dat is hier goed. Oké? Okay? Dat is hier goed. Dus elk moment. wanneer je voelt dat jij. als het ware verscheurd van binnen bent. Door wat dan ook. Aangevallen wordt. Door wat dan ook. Door wie dan ook. Dat jij verloren jezelf voelt. Maar uh, dat het licht jou heeft verlaten. Wat dan ook. Verlatenheid. eenzaamheid Zodra, zolang je nog in jezelf kracht heeft, om voelt in jezelf kracht, niet uitgeput bent van binnen, dan moet je mediteren, moet je je goed uitspreken, zo gaat je goed uitspreken of je goed moet uitspreken. Uitspreken geven, nog niet uitspreken. Uitspreken dat is wat mijn broeders doen. Geven, oké, okay. moet je geven betekent Geef betekent inspanningen te leveren om tot je goed te komen. Okay. Maar meditatie betekent dat ik wel krachten nog heb. Want waarom doen we dat? Omdat het staat in het programma dat osse alles wat in jouw kracht is om te doen, moet je wel doen. Dat slaat op je goed, op meditatie. Oké. Okay? Dus. Meditatie is wanneer je nog kracht hebt. En dan doe dat alles wat in jouw kracht is. Niet direct. Waarom? Niet direct uh, gaan. Uh, hoe heet het? Gebed uitspreken. Als je opeens voelt je het niet goed. Of zo. Dan ga je direct gewoon gebed uitspreken. Nou dan is het. Dan, uh, dan ben je bezig met. Uh, met iets. Waarbij je niet vooruit wil gaan. Geest. Dus. Zolang jij nog kracht in zichzelf voelt, stel dat jij ook in een nare situatie terechtkomt, maar je voelt wel dat je nog krachten hebt, dan betekent dat jij moet gebruik maken van meditatie. Dus je goed, je goed. Hier. En niet direct schreeuwen gebed en bla bla bla. je moet met je eigen krachten dan. Wat betekent meditatie? Meditatie betekent dat jij met je eigen krachten bereikt eenheid. Oké. Okay? zit kan je bereiken door je eigen krachten. En dat is meditatie. Dat is je goed. Oké. Okay? Iedereen heeft dat een beetje. Als je niet hebt. Dat zijn cruciale dingen. Dat zijn dagelijkse dingen die waarmee we te maken. Te kampen te hebben. Te kampen hebben, sorry, te kampen hebben. Wat die cruciaal voor ons zijn. Als we zo vandaag dat door hebben, Dan. Nou. Dan zullen we zien dat uh, ook de hele omgeving zal van ons profiteren. heel hele Nederland zal profiteren. Ook in Azië zal, Azië zal van ons profiteren. Als we het vandaag een beetje dat door hebben. Okay? Het is een kwestie van dat je wil graag dat gereedschap in jezelf opnemen. Ja? En je wil dat in praktijk brengen. Kabbalah is een praktische... Uh, Wijsheid, instructie. Instructie is altijd praktisch. Ja, dus alles is praktisch. Alles wat wij vertellen is praktisch. Alles kan je aan jezelf verifiëren of dat waar is of niet waar is. Alleen moet je openstaan. Hè, gisteren ook was erg prachtig, maar aan het einde een van die, van die mensen daar zegt: Alles is prachtig, zegt hij Oké, okay, Zo so is, maar één ding is dit niet waar die een van die, die vrijmeidsel was, hij heeft gezegd dat ik ben niet eens, daarover niet eens, dat, dat wij niet kunnen geven. Dat gewone mens niet kan geven. Dat heb ik, gezien, ik heb veel niet gezien, in mijn leven heeft je gezegd, waarbij mensen echt altruïstisch hebben gegeven. Ik ging niet in, natuurlijk, niet in discussie met hem. Want voordat we gaan geven, zal nog wel veel water zal nog vloeien. Maar probeer het nu al dit gereedschap aan te leren. En dat in praktijk. Dan zal je zien dat de hele Kabbalah wordt voor jou. Jouw heel leven wordt voor jou een, een, een geweldig avontuur. Oké, okay. we gaan proberen het even te verwoorden. Eerst uh, gewoon, dan probeer ik dan een beetje kabbalistisch te In elk, laten we zeggen, er doet zich een situatie voor. Interesseert je mij in welke situatie, situatie of een andere ding is toestand, ja? waarin ik verkeer of door niet of wat Ge uh, gebeurtenis, um, iets iets. Alles wat we kunnen dan, alles wat buiten mij of binnen mij op plaats vindt, is situatie en toestand, ja of niet. Of we nog iets meer, wat doe je nog meer iets anders? Alles kan je dekken, ja of niet, niet ja, precies. Wat? En ik voel in die situatie dat ik uit evenwicht ben geraakt. Of ik voel dat er op dat moment dat ik geen eenheid heb met mijzelf. met mijn hogere traptreden, met met het licht, ja, met oor. Iedereen begrijpt waarover gaat ja dat ik voel me uh, verlaten of op welke, op welke manier dan ook dan ontstaan er bij mij dan in elke situatie zijn er vragen die ik moet mijzelf stellen op dat moment dus niet direct neergeslagen worden en dan oh, oh, oh en dan helemaal maar actief proberen eruit te kruipen, door dat en dat te gebruiken en dan stel je zelf een aantal vragen laten we zeggen, zo zo en zo dan stel je zelf een aantal vragen, de eerste vraag is, wat oké okay. ja, wat wil je vragen nou, wat net zoals op school hè? wanneer Waarom, waar? En wie? Dat zullen we noemen uh, vijf vragen of vijf ways. Oké, okay. vijf ways. Makkelijk, zo nou kan je dat doen. Nou. Alles is eenvoudig als weet. Maar het belangrijke is hoe je dat weet. Vertalen het naar binnen. Daar gaat het om. En hier geven wij vijf overeenkomstig vijf antwoorden daarop. Oké, okay. en nu even aandacht. Die vragen zijn altijd dezelfde, ja of niet? Altijd is eeuwen gevraagd wat, wanneer, waarom, waarom is deze situatie, waarom moet ik in deze situatie komen, waarom niet mijn buurman? Waarom mijn buurman is altijd heeft het altijd goed en, uh, en ik kom altijd in de.. Uh, het, waarom? Waar? Wie? Wie? Wie? Straks komen we dat eventjes. Alles te analyseren op een gewone, met, op een gewone manier. En dan ga ik het proberen kabbalistisch uit te leggen. Op al die vragen, en eigenlijk kan je, alle vragen kan je hier, alle momenten, alle componenten van elke, elke situatie, elke toestand kan je daarmee dekken, behalve nog hoe. Er nee, zijn nog alle, veel andere vragen, maar in principe alles kan je hier dekken. Hoe komt het ook straks? Nu, even aandacht graag. Maar nu wil ik jou geven op elke situatie die bij jou ooit zou kunnen voorkomen. Nu, of wanneer jij de zorgrijk absoluut machtig zal zijn, wanneer jij jouw volmaaktheid zal bereiken. ...ook dan... ...waarbij... ...in elke situatie geef ik jouw eeuwige antwoorden... ...die altijd kloppen. Oké? Okay? Dus altijd geef ik je vijf antwoorden... ...die altijd... ...die altijd moet je jezelf opwekken... ...eerst... ...eerst... ...in herinnering brengen. En dan eraan werken... ...om jouw toestand in de overeenkomst te brengen met een desbetreffende antwoord. Goed kijken. Wat is het antwoord, altijd moet voor jou zijn, is mijn reactie. Het is altijd mijn reactie. Wat betekent dat? Wat er ook plaatsvindt. Met jou, met de mensheid, met wie dan ook en wat dan ook, altijd zeg tegen jezelf, als je eerlijk wil zijn, als je niet jezelf alleen medelijden wil uh, voor jezelf hebben, of iets anders, of allerlei aangeleerde trucjes, zeg altijd, het is mijn reactie. Als je hoort over tsunami, kan je iets wijzelijks zeggen over daar, wat daar geplaatst vond? Jij krijgt een reactie op wat jij hoort dat daar gebeurde. Dan moet je zeggen, ja, dat is, er is iets verschrikkelijks geplaatst maar het is mijn reactie wat ik hoor. Want wat, wat er buiten mijzelf is... Geen wijze mens, niemand kan het bevatten wat het eigenlijk was. Oké, okay, ze kunnen daar beschrijvingen, ze kunnen daar foto's maken, ze kunnen dit, ze kunnen dat. Ook dat, dat is ook goed, maar voor jou moet het altijd gelden. Het is mijn reactie op wat ik hoor over dat wat daaruit beet, de tsunami wat daar plaatsvindt. Dat zal je altijd brengen binnen in jouw eigen wateren. Dat zal je altijd brengen binnen jouw eigen grenzen. Want het hogere kan men bevatten slechts uit je uitsluitend uit binnen jouw eigen grenzen. Binnen jouw eigen kelin. Maar als je dan je laat jezelf meeslepen in wat dan ook. In welke humane, humanistische oh, oh, beweging dan ook. Van binnen dat is dan... Eh, zeg je dat, dan pleeg jij en, zeg je dat, daarmee pleeg je dat, denk je dat het goed is, ja, ik ben helemaal met hen samen, dus je komt buiten jezelf, buiten je gevoel, buiten je eigen grenzen, buiten... dan, dan is het eigenlijk letterlijk in wijze, uh, hoe je dat woord? je um, overspel. Echte overspel... ...ten aanzien... ...van... ...jouw correcties, ten aanzien van de wereld... ...ten aanzien van de schepper, ten aanzien van alles. Met al jouw prachtige... Uh, ...bedoelingen, etcetera. Het is altijd... ...jouw eigen reactie... ...op wat er ook gebeurt. Oké? Okay? Onthoud dat. Straks komen we weer verder. Vragen komen waarschijnlijk straks. Wanneer? Het doet er niet toe wat. Zich voordoet. Wat is dat? Wanneer? Wat is de antwoord? Zo, ja, zie je. Zie je? Jij weet het al, hoor. No? Nieuw. Ja, zie je dat? Nieuw. Wat er ook gebeurt, is het altijd nieuw. Dus, als stel dat er iets gebeurt en ik zit nu, opeens zit ik dan thuis en opeens komt het in mij de gedachte van wat er was drie maanden geleden... Of een half uurtje geleden. En ik bleef daarin zitten. Wat doe je dan? Wat doe, wat doe ik dan? Absoluut doe ik dan. En pleeg ik een overspel. Met ten aanzien van. Ten eerste Ten aanzien van mijn situatie. Dan ga ik iets. Als je in het verleden zit met je. En wat dan ook. Drie, drie weken geleden. Drie uur geleden. En je gaat daarover te pikeren. En de fantasie. En dat. Op dat moment ontnemen jezelf het leven. Het is echt ontnemen van leven. Het is echt. Dan als je zit in het verleden, dan pleeg je een zelfmoord. Alleen, plan het op uh, zo echt maar. Wat doe je dan? Als je niet nieuw komt. Natuurlijk, je zit. Kijk, stel dat er iets gebeurt, en verschrikkelijk is. En jij zit ermee, en rauw, et cetera. Je moet een beetje een rauw proces hebben, klaar is Kees. Alleen stik noodzakelijk. En niet blijven daarin zitten. Welke rauwproces dan ook. Mijn volk houdt van dat soort dingen. Ze zitten in rauw denken rauwe denken. Tientallen jaren zitten ze in die ellende. Dat, dat, uh, dat is geweldig. Sir. Moet je dat niet doen. Dat is niet van de schepper. Dat is niet, uh, het is niet de bedoeling. De bedoeling is om... Natuurlijk mag ik al wel dat bepaalde dingen eraan denken. Niet denken, maar um, daarover... Dan zeg dat, nou, uh, daarover spreken en daarover, de, de, de, maar haal dit vanaf positie van jou. Wat doe ik anders? Zodra je zit in een verleden, welke verleden dan ook, ontneem je dan op dat moment een stukje van jouw krachten die nu jij moet gebruiken. Dus als je nu straks al die antwoorden krijgt, langzamer, dat is heel cruciaal. Dan kreeg je dan op elke willekeurige moment 100% van jouw energie binnen, terug of in jezelf. En alleen pas dan ben je in staat om de werkelijkheid, de waar, de realiteit van gewoon realiteit, de ruwe realiteit of welke dan ook van dit moment aan te kunnen. Begrijpt u? Als je hier zit in, in jouw gedachten, en je dan bent helemaal, of kijk nou naar een voetbal, naar een, uh, voetbal, uh, naar een uh, voetbalwedstrijd. Altijd gaan ze, wat gaan ze doen die al die, weet het, die aanhangers, die gaan tekeer, die gaan dat, die gaan dat los. Waarom? Met, met het al dat gejuich en dan kan ze eruit boven hun, eigen, boven hun eigen situatie boven hun eigen krachten en dan natuurlijk moeten ze dan terug en wie kan ze dan terug dat, dat die gin terug weer terug naar de, naar de bottel naar, de, naar, naar, de, naar een flesje terug in de fles weer die gin weer daarin, daarin te stoppen. kijk dan maanden gaan ze natuurlijk allemaal naar de psychiater maar wij moeten dat niet doen wij moeten het op een andere manier doen want dat helpt niet of helpt je het eventjes net zoals uh, massage hebt? Helpt massage? Lekker, alleen jezelf verlekker. En je betaalt nog daarvoor. Dus mijn reactie, als ik dan de reactie weet dat het mijn reactie is, dan ga ik hier ook, wat betreft vraag wat, mezelf voor sub 100% instellen ten aanzien van deze vraag. Ja of niet? Als ik wanneer, als ik inspanningen lever, om uit, mijn, uit uh, mijn situatie vanuit het verleden bijvoorbeeld eruit te trekken. Of zelfs toekomst. Ook over toekomst mogen wij alleen maar flitsjes. Flitsjes mogen we doen. Naar toekomst moet je alleen flitsen doen. Zo. Ik bereik dat. Maar niet langer dan flits. Dat flits geeft jou al uh, veel kracht. Om, uh, om daarvan ook te profiteren. Maar niet langer dan een flits. Ook in verleden. Verleden, ik zou zeggen, helemaal niet. Geen flitsjes geef geen zelfs doen. Want alleen heden kan verleden heilen. En niet. absoluut moet je dat niet zeggen. Dus als ik steeds mezelf tot nieuw breng. Dan heb ik dan mijn sub. Uh, uh, energie weer tot honderd. Ten aanzien van wanneer. Waarom? Waarom, nou natuurlijk iedereen weet al waarom. Iedereen geeft direct verklaringen waarom. Ik zou eens zeggen, helemaal geen waarom antwoorden te geven op waarom. Waarom iets plaatsvindt. Natuurlijk dat je gaat met je artsverstand. Uh, uh, beredeneren waarom. En dan kom je in de puree. kom je altijd fout. Want het is niet de bedoeling waarom. Huh? Wat, hoe kunnen we zeggen waarom? Huh? Wie, kan, wie kan denken? Wat is de eeuwige antwoord? Het Daarom. Daarom, daarom. daarom. daarom. daarom okay, maar daarom geven we niet. Dat is erg goed, daarom. Natuurlijk, daarom, omdat het zo moet gebeuren. Absoluut. Maar dat, is a, dat zeggen mijn broeders ook precies. Daarom. Ja, God wil dat. Okay. Hoe kunnen wij dan meer gerichte antwoorden geven. Wat wij al een beetje kennen. Waarvoor wij allemaal werken oké, okay, maar de antwoord waarom? oké, okay, Borre, oh, is, is, is daar, ik ben hier huh? ten goede, een goede om te groeien, heel goed, dichtbij nog, nog warmer nog warmer zie je dat? zie je dat? zie ho, ho, je dat, hoeveel keer ben je, kom je bij ons zie <laughs> <laughs> je hoe profiteert De een paar keer kom, de, de twee, drie keer, dat is ook als iemand over drie jaar bij ons komt dan gaat hij dat wat we hebben in drie jaar geleerd dan leren in drie maanden, zie je dat dus altijd kunnen wij, altijd mensen hebben die wat is, het, wat is de voorwaarde om hier, om, om hier te zitten bestaat wel een voorwaarde weet je wat, de voorwaarde is hij bestaat een, geen grote voorwaarde. Als iemand dat niet doet, dan heeft uh, geen dan voorwaarde bestaat. Aandacht. Huh? Huh? Aandacht. Aandacht. Aandacht trekken? Nee. <laughs> juiste intenties. Hoe weten we van de uh, juiste intenties? Hij moet verlangen naar de waarheid. Hij moet verlangen, wat is de waarheid? Verlangen naar je eigen persoonlijke.. Vervulling. Okay. Als iemand verlangt, absoluut interesseert me niet wie dat is. Of dat een, uh, een, een vrouw van slechte zijde, of dat een, uh, een, een grootste antisemiet is. Ja, en, uh, laten we zeggen, Hells Angels doet er niet toe. Als hij zegt: Ik verlang, ik haat Joden, maar ik, die rot-Joden, maar ik, maar ik verlang, naar, verlang naar het eeuwige. Ik zeg. Kom hier. Trouwens, een uh, rotjood is een groot compliment. Wij begrijpen dat niet. Natuurlijk, voor onze aardse dingen denken we dat dit. Het, uh, het kijk, als je wil dat jij beleid, beledigd wordt, dan word je altijd beledigd. Als je kijkt naar het woord rotjood, het is een grootste. Madrega is een heel hoge niveau. Rotjood. Kijk nou. Ja, opeens kwam hij mee het woord schitterend, ik ben blij ik wil graag dat ik mee als Rot-Jood aangesproken worden. kijk eens aan. kijk, Rot-Jood bestaat uit twee woorden ja? samengesteld woord Rot betekent een verrot, ja, en iemand die verrot is en Jood betekent dus goed. Um, uh, dus iemand die verlangt naar een eenheid met de hoge kracht. En nu. Een groot geheim. Zonder jezelf. Jouw eigen, eigen liefde. Te laten verrotten. Kan je geen jood worden. Kan je geen jichut. Kan je geen eenheid hebben. Dus als die, als die antisemite zeiden. Rot-jood. ze wisten niet waarover ze zeiden. Waarom ze zeiden. Maar het kwam ook van boven. Natuurlijk, Joden die, die gaan die zichzelf beledigd voelen. De, de, de, waarom? Zij werken niet aan zichzelf. Zij, waarom protesteren ze oprecht? Want ze willen, willen zichzelf, eigen liefde, niet verrotten. En daardoor natuurlijk worden ze beledigd. Want ze zeggen, ik ben niet rot-Jood, ik ben gewoon Jood. Maar als je echt werkt aan je ego, je wilt je liefde, eigen liefde, je wilt naar het schepper, je wilt naar het, naar het geestelijke. ...dan ben jij verplicht om jezelf... ...om je eigen liefde te verrotten. En dan kom je pas tot... ...dit tot, eventjes staat even tussendoor. Dus iedereen mag wel bij ons komen... ...als die maar verlangt. En hoe kunnen we die zijn verlangen peilen? Het is niet aan ons om te peilen. Als hij komt... ...Iedereen als hij komt... ...en dan laat je daarmee zien... En hij verlangt naar zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en vervulling. Waarom? Correctie. Okay. Correctie. Welke correctie? Van wie? Natuurlijk van mij, maar van alles. Stel dat ergens een grote terreuract plaatsvindt. Natuurlijk moeten, we, moeten, moeten ze aanpakken dat op aardse manier... Maar ik moet in mijn diepe, in mijn hart moet ik zeggen correctie. Okay. dat betekent niet dat ik dan apathisch dan zeg, oei oh, correctie, of, of oh, God. Natuurlijk, met handen en voeten moeten we helpen om, dit, om datgene wat gebeurt, om dat te voorkomen. Of weet ik veel, van allerlei andere dingen doen. Maar in mijn hart moet ik altijd, dus moet ik inspanning leveren. Om niet betrokken te raken, om niet jezelf mee te laten slepen in die gebeurtenis. Oh, oh, oh dat. En ik ga het dramatiseren. Geen drama. Dit is heel belangrijk in alles wat er gebeurt bij jou. Dat jij altijd zegt tegen jezelf in, zijn, in, zijn, in jouw hart. Geen drama, want die bestaat niet in het scheppingsplan. Was het. Geen drama, nooit drama, nooit, er was nooit drama, apocalyps zich voorgedaan. Men wacht, men denkt aan al die apocalypse gedachten, et Natuurlijk is het, maar apocalypse kan wel zijn, maar dan uh, goede ten goede. Wat is apocalypse? Enige apocalypse kan zijn, is een goed woord, apocalypse. Mm -hmm. uh, waarbij oh, de dood na 10.000 jaar, en langzamerhand in die 10.000 jaar van onze correctie, 10.000 correcties, dat de dood sterft af. Dat is het enige apocalypse, maar is een goede apocalypse. Oké, okay, Dus de dood sterft af. En wij moeten bij ons ook dat doen wat wij doen is niets anders dat wij onze eigen liefde laten verrotten en dan worden wij tot jood, dan worden wij jichut dan krijgen wij eenheid met de ene scheppende kracht en dan krijgen wij de ver vervulling krijgen wij de eeuwig leven begrijpt u dus geen drama, nooit moet het drama zijn om welke gebeurtenissen dan ook Iedereen hoort wat ik zeg, ja. Om welke gebeurtenissen ook uit de geschiedenis. Wat zij allemaal doen en allemaal, allemaal bij elkaar komen. En geweldig en prachtig. Het is goed voor hen voor dat. Maar in het geestelijke moeten we weten dat er nooit een drama zich heeft voorgedaan. Als je denkt dat het drama heeft zich heeft voorgedaan, waarom zit je dan hier? Oké? Okay? Onthoud het alsjeblieft. Maak jezelf niet wijs. Door allerlei groepssentimenten van een groepsgeest. Want wij hebben niets te maken met groepsgeest. En, ter, en tegelijkertijd verlangen wij naar liefde tot elke mens. Maar niet vanuit de groepsgeest. Niet vanuit jongens laten we dit en dat en dat. En met wie veel en met allerlei uh, gehuil en gemotioneerde ge dingen. Want er is geen drama. En nooit een drama heeft zich voorgedaan. Houd het erg goed, het wordt niet, laat jezelf niet verleiden. door menselijke, door ten eerste door dat was het genoeg. Waar, waar. Hoe, wat is het eeuwige antwoord van waar? Michelle? Dat het niet ver, het verkeerd is. Het is, het, het is het, vandaag is het twee 0 2-0, dat is het nou, Scorpio Scorpio, zeer goed. Dus inderdaad, het is in mij, of in mijzelf. In mij of in mijzelf. Heel In mijzelf, in mijzelf natuurlijk, in mijzelf. Alles wat er gebeurt, hoe dat is, moet je altijd zeggen, moet je dat altijd in jezelf Het is in mijzelf. Want je kan nooit uh, iets peilen wat er daar gebeurt en dat en dat. Waarom daar gebeurde? Waarom is dat zo geweest? Waarom die ellende, schijnbare ellende toen geweest? Misschien was het in, dit, in dat context was het anders. We kunnen nooit iets echt iets aanvoelen wat er was in, in, in het verleden. Want dat is een heel andere situatie. Elke dag, ook 60 jaar geleden... Was andere realiteit. Dus elke dag was anders. Elke dag heeft zijn eigen tikkun, eigen correctie. Ander woord is tjokoen. Dus hier ook moet ik, als ik zeg correctie, moet ik dan ook weer 10%, 100% in waarom weten dat het correctie is. Niet alleen, niet alleen weten, moet ik inspanningen leveren om van binnen tot die over, overtuiging te komen dat dit correctie is. Want mijn artsverstand zegt, oh, die, die, die agent, die, die politieagent, die, die schurk, die was dit, of, die, of mijn buurman, die, die, die, die, die, die, die is schuldig, die is schuldig. Altijd. Uh, waarom? Waar? Of, of waar het plaatsvond, het? altijd in mijzelf. Het kan ergens anders plaatsvinden, maar jij zit hier. En dan moet je vanuit nieuw. Vanuit deze plaats. Waar je, je nu bevindt. Dat is de plaats. En dat is altijd in jouw plaats. Jouw plaats. Waar je ook zit. Je zit in jezelf. En wie? Oké. Okay. Ik. Nou, kan het eenvoudiger of niet? En toch is het altijd probleem. Toch, het, toch is het... Toch is het... Ontzettend moeilijk, maar je moet trainen, gewoon trainen. Dus elke situatie die zich voordoet, doe je dat. Niet alleen om te zeggen, te zeggen dat. Is dat, huh? is dat nee, nee. Het mediteren is om wat is dan mediteren? Dat is dan de innerlijke handeling. Dat is niet dat jij dat uitspreekt. Mijn reactie. Nee. Dat is dan de innerlijke handeling die jij verricht. Dus de krachten, je moet krachten opbrengen, innerlijk, om die toestand, om dit antwoord met harten en nieren te zeggen en te voeren. Dat jij ermee akkoord gaat, dat jij rechtvaardigt dit antwoord. Nu maken we een kleine pauze. En dan gaan we even mediteren met een koekje, met wat dan. En dan oh. gaan we verder.